Hezbollah ontkent betrokken te zijn geweest bij de aanval. Brazilië, Mexico en Spanje beloven meer hulp aan Cuba. Ook roepen ze op tot gesprekken tussen Cuba en de VS... om een einde te maken aan de humanitaire crisis op het eiland. Cuba kampt met grote brandstoftekorten door een Amerikaanse blokkade. Daardoor valt de stroom vaak uit en is het moeilijk om voedsel en water te verdelen. Mexico was eerder een van de belangrijkste olieleveranciers van Cuba... maar stopte met leveren toen de Amerikaanse president Trump... dreigde met importheffingen voor landen die Cuba nog van olie zouden voorzien. Miljoenen Bulgaren mogen vandaag stemmen voor een nieuw parlement. In de peilingen gaat de pro-Russische Roemen Radev aan kop. Hij trad in januari af als president om nu mee te mogen doen... Radev zegt dat hij de banden met Rusland wil aanhalen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Het is voor de achtste keer in vijf jaar tijd dat er parlementsverkiezingen zijn in Bulgarije. Bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Hongkong is Harry Lavrijzen uitgeschakeld in de kwartfinales van de sprint. Op de laatste twee Olympische Spelen en zeven WK's won Lavrijzen nog goud op dit onderdeel. Op de keirin is Hattie van der Wouw ook uitgeschakeld... Steffi van der Peet staat wel in de halve finales. Het weer droog met in het Noordoosten nog wat mist. Verder vandaag afwisselend zon en maximaal 15 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file-meldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Good morning. Good morning. Sell it, it. Good morning, my darling, to you. Ja, een heel goedemorgen. Dit is ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdom. En vandaag uh, heb ik het programma samengesteld en presenteer ik het natuurlijk ook. Ik ga zo beginnen met. Um, Grant Green, Idle Moments. Ik ga hem vast aanzetten, want het nummer duurt maar liefst um, bijna 15 minuten. En dat is natuurlijk veel te lang in deze uitzending. Vandaag is het thema de jazzgitaar. En Grant Green is natuurlijk een, uh, ja, een klassieke jazz, uh, jazzgitarist. Het album Idle Moments, uh, opgenomen in 1965 en uitgebracht, is een, uh, ja, is een heel bekend album. Wat eigenlijk de hoeksteen van hardbop, gitaar, jazz is. Grant Green speelt hierop samen met... Joe Henderson op tenoorzaaks... Bobby Hutcherson op vibes... Duke Pearson op piano, Bob Crunch op bass... en Al Hurwood op drums. Ga genieten van... Idle Moments Grant Green... Uitzitten eigenlijk, moet ik zeggen. Want het duurt gewoon veel te lang. Bijna 15 minuten. Idol Moments van Grant Green, van het gelijknamige album uit 1965. Ik ga verder met um, een uh, tweetal Nederlandse jazzgitaristen. Ik ga verder met Jesse van Ruller en Maarten van der Grinten. Het album heet Nine Stories From en het nummer dat ik uitgekozen heb heet New Feet. Van Ruller en Maarten van de Grinte, twee grote Nederlandse jazzgitaristen. We gaan verder met Charlie Christian, eentje uit uh, uh, Vervlogen Tijden. En het komt van het album Celestial Express. En dan heb ik het over het nummer Stardust. Charlie Christian. Christian met Stardust uit het album Celestial Express... opgenomen in de periode 1939-1941. En dan ga ik verder met de man van de Gypsy Jazz, Django Reinhardt. Van zijn album Django's Blues ga ik draaien, Topsy. Char uh, nee, nog niet Charlie Bird. Die komt zo. Django Reinhardt met Topsy. Ik ga verder inderdaad met Charlie Bird. Charlie Bird staat bij veel mensen bekend als de jazzgitarist... die uh, zijn, uh, zijn rol had in het uh, brengen van de bossa nova in de jazz. Natuurlijk samen met Stan Getz. Maar hij heeft nog veel meer muziek gemaakt. Hij heeft vooral uh, klassieke invloeden toegevoegd aan de jazz... En uh, van een van zijn beste albums, de Guitar Artistry of Charlie Bird ga ik draaien, Nuages. Charlie Bird. Charlie Bird met Noages. Ik ga verder met Joe Pass en Herb Ellis van het album Two for the Road uit 1974: I found a new baby. Twee gitaristen voor de prijs van één. Joe Pass en Hub Alice met I Found a New Baby. Tijd om er eens uh, een ander instrument bij te doen. Dit keer wederom Joe Pass, maar nu met Suits Sims. Het nummer heet Pennies from Heaven en het komt van het album Blues for Two. Joe Pass en Suits Sims. Het was Joe Pass met Soet Sims. Ik ga verder met Kenny Burrell. Uh, zijn album Midnight Blue uit 1963 wordt gezien als een van zijn beste albums, van, uh, de Be albums op het Blue Night Label. Hij speelt hierop samen met op de Stanley Turrentine op Bas Major Holly. Op drums Bill English en Ray Barretto op Congas. Het nummer heet Saturday Night Blues, Kenny Burrell. Yesterday Night Blues van Kenny Burrell, het heerlijke album Midnight Blue. Ik ga verder met Wes Montgomery. Als je naar jazzgitaristen vraagt, dan komt Wes Montgomery altijd naar voren... want hij is een van de grote. Hij heeft een enorm aantal albums opgenomen. Ik heb er een uitgekozen wat een verzamelalbum is, Riverside. Het bevat maar liefst twaalf cd's en daar ga ik twee nummers van draaien... Ik ga dat net niet meer helemaal redden voor het nieuws van 11 uur. Dus ik ga gewoon uh, door naar het nieuws van 11 uur met West Montgomery. Ik ga eerst draaien West Coast Blues en daarna de chant West Montgomery. <middels> Thank you. Luister naar West Montgomery met de chant. Het is bijna 11 uur. Blijf vooral luisteren, want ik ben zo weer terug met nog veel meer heerlijke jazzgitaristen na het nieuws van 11 uur. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM.